Uw. Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. 2,5 jaar cel voor een groep Pokémon-dieven... De mannen uit Lelystad spraken eind 2020 af met een verkoper van dure Pokémon-kaarten in Kampen. Zogenaamd om die dingen te kopen. Maar toen ze eenmaal binnengelaten werden, duwden ze de verkoper hardhandig een gangkast in en gingen ze er vandoor met de kaarten. Twee van de mannen zijn veroordeeld omdat zij de beroving uitvoerden. De derde wordt gezien als de opdrachtgever. Hij werd betrapt terwijl hij de kaarten bij zich had. Zeldzame Pokémon-kaarten kunnen veel geld opleveren. De gestolen kaarten waren zo'n 50.000 euro waard. Het Openbaar Ministerie eist bijna één jaar cel tegen twee zogenoemde uithalers. Het zijn jongens die geronseld zijn door een criminele organisatie om drugs de haven uit te krijgen. De twee verdachten werden betrapt in de haven van Rotterdam, terwijl ze daar niks te zoeken hadden. Dat was eerst niet strafbaar, maar door een nieuwe wet wel. Het Openbaar Ministerie hoopt dat dat helpt. Die drugs, die cocaïne, waar het in veel hoogvallen omgaat, die vergiftigt en die vernietigt en ondermijnt de maatschappij. En deze uithalers die vormen een essentiële schakel als het gaat om de logistiek. De rechter doet over een paar weken uitspraak tegen de twee verdachten. Op station Groningen-Noord is vanochtend iemand neergestoken in een trein. Het slachtoffer is gewond naar een huisartsenpost gebracht. We weten niet hoe die er aan toe is. De dader is op de vlucht. En er worden vandaag veel liefdevolle kaartjes verstuurd, want het is Valentijnsdag. Ook kinderen uit groep 7 van een basisschool in Kaatsheuvel in Brabant werden vanochtend verrast met een kaartje. Die kwam niet van hun vriendje of vriendinnetje. Maar van hun ouders. Wij zijn trots op jouw hockeyster en danskampioen. Een dikke knuffel, veel vrolijkheid, een lach. Dat is wat jij ons geeft, iedere dag. Je bent heel dapper en mama houdt heel veel van jou. Ja, het idee kwam van de juf. Zij vond dat de kinderen wel wat extra liefde konden gebruiken na twee jaar coronagedoe.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 Na drie uur werd het met deze gouden oude fantastische Springfield Blijft een lekkere single, hè? Jorden in private. De zonnige zaterdagmiddag. Nou, iets meer dan 6 graden op dit moment. Maar wel heerlijk zonnig. Dus in het zonnetje is vast zeker uit te houden op het Zandvoortse strand. Dus geniet daar lekker van. Want blijft dat morgen trouwens ook zo... Ja, ja, ja, ja. Morgen iets, iets minder, maar die, want we krijgen een tot pittige westenwind morgen. Ja, en dan later op de dag krijgen we ook pittige buien, heb ik begrepen, van jou om half drie. Ja, la, la, later op de dag heet dat, met een mooi woord. Maar in ieder geval volop zon, dus genoeg reden om lekker uit te waaien op het Zandvoortse strand. Hoe is het met Kimberly? Die is nog niet geweest, toch? Nee, volgens mij ook niet. Zijn beter. Dus, dus we, houden het, uh, we houden het in de gaten. En zodra wij daar wat over te melden hebben... dan zullen we dat zeker niet nalaten. Want ze heeft kans op uh, in ieder geval een medaille. En uh, ze, er zijn dan uh, drie runs geweest. Dus dit is nu de allesbeslissende vierde run. En uh, het spant erom. Maar wij houden uh, voor u een oogje in het zeil. Dankjewel. En wat gaan we in dit uur uh, allemaal nog doen? Natuurlijk, rond de klok van half vier hebben we de evenementenagenda... Uh, verder hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. En één daarvan is... Uh, Zandvoort is op zoek naar ambassadeurs. En uh, daar ook eens een mooie bijdrage van Zandvoort uh, Marketing. Uh, en uh, de, de, zeggen, de lijstduwer, om het eens te zeggen... voor, uh, voor het ambassadeurschap, uh, wat het allemaal inhoudt... is uh, ons aller Jan Lammers. Daar ook nog een bijdrage over. Uh, uiteraard uh, verder nog uh, Zandvoorts nieuws in het kort. Half vier evenementenagenda had ik al gezegd. We gaan op zoek naar uh, ambassadeurs in Zandvoort. En uh, nog veel meer. En natuurlijk de Olympische Spelen. Ik zou zeggen, genoeg reden om te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender. CFM Zandvoort. Ja, zo is het maar net. En uh, wil je meekijken en uh, live meekijken in de studio aan de Tolweg 10A... Dat kan heel eenvoudig gewoon even gaan naar www.zfm-live.nl, zfm-live.nl, of kijk er ook live mee op onze eigen ZFM-app. En die is weer gratis te downloaden in de Play Store. Is hier home. Momenteel zijn we nog in afwachting van Kimberly Bos tijdens heat nummer 4 op de Olympische Spelen van het Skeleton. En Sommige mensen denken dan heel makkelijk over Skeleton: even op een plankje naar beneden zeilen. En dan op je buik liggen. Maar reken maar dat het zwaar is, want je moet ook helemaal met de hand sturen. En dan zo snel mogelijk op de baan zijn. Met snelheden van ruim 125 kilometer per uur. Daar hebben we het over. Dus uh, het is zeker geen uh, kattenpis. En als je gaat winnen, dan is het uh, Bitter Soets. Daar gaat ook de nieuwe single van Pluff over trouwens. Wat een lekkere plaat. Hier is Bitter Soets. wel iets los zit in de vreemde machinerie. Omdat er altijd wel iets stuk gaat wat ik dan voel, maar niet kan zien. Misschien, misschien ben ik te redden. Omdat ik wist hoe jij kon vallen in een ravijn of in een zee. Ik wou wel mee, maar ik heb niets om te verwerken. De, de nieuwe single van Pascal Jacobsen, oftewel Bluff, dus met zijn hele daarbij. En inderdaad, hun nieuwe single die heet Bitter Zoets. Ja, uh, Zandvoort Marketing is op zoek naar ambassadeurs voor Zandvoort, uh, Albert-Jan. Bezoekers van Zandvoort een warm welkom geven. Dat is wat Zandvoort wil bereiken met het inzetten van gastheren en vrouwen. En daarom wordt er een oproep gedaan aan betrokken Zandvoorters... die zich willen inzetten voor deze gastvrije taak.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 in de vakantieperiode en rondom evenementen... vooral worden ingezet rond het stationsgebied, de boulevards en het centrum. Ondanks dat het om een vrijwilligersfunctie gaat... staat er wel een kleine attentie tegenover. De regie van het ambassadeursproject is in handen van het Zandvoort Marketing... met als contactpersoon Jante Otto, onder andere bekend van het Zandvoort Museum. Wie meer wil weten over de voorwaarden of zich direct wil aanmelden... kan haar bereiken via Jante, dat is een Griekse ei met th apenstaatje zandvoortmarketing.nl Jante Griekse TH apenstaatje zandvoortmarketing.nl of gewoon via zandvoortmarketing.nl slash ambassadeurs gezocht. En wie kan er beter een promofilmpje van maken van het ambassadeurschap dan onze ambassadeur voor het circuit Jan Lammers.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 Volgens mij hebben ze de juiste ambassadeur inmiddels al lang gevonden. Dat is gewoon uh, Jan Lammers. Toch? Ja, nee, dat klopt. Dat heeft hij weer uh, heel goed gedaan. Keurig jekje, herkenbare pet op. Dus, uh, hij uh, wordt ook meteen aangesproken door Jan en Alleman natuurlijk. Ja, we puur Jan toeval. En puur toeval. Ja, ja, ja. ja. <laughs> Oké, okay, nou mooie, mooie ambassadeur. Zandvoortmarketing.nl. Als jij uh, de ambassadeur van uh, Zandvoort wil gaan worden. Que je l'appelle Venise Vous me voyez Maille oreille et la voix soumise En condolier bagaillant Pour une cerise Pour abaiser Elle voulait qu'on l'appelle Venise Quelle heure Stay no, no. He told me I'd go a glass. and just like he said, no, he said no. that all my hair would disappear. Now look at my hair. Your is when your prophecy is He told me that the life of my dreams would be promised and someday be mine. He told me that my power would grow like the grapes that thrive on the vine. Oye, Mariano's on his way. De, de nummer 1 uit de Billboard 100 uh, in uh, Amerika. Inderdaad, afkomstig uh, van uh, de Disney-film. Uh, uh, we hebben het over Encanto. Dit uh, is We Don't Talk About Bruno. Ja, we gaan uh, zo meteen uh, live schakelen naar China, Albert-Jan. Want uh, ja, ja. daar gebeurt het hè, op, de, op de Skeleton. Ja, momenteel uh, in de baan uh, de Duitse loeling. En dan kijk ik even op de stadlijst: Duitsland. Daarna krijgen we nog Canada en dan is Kimberly uh, aan uh, de beurt. Dus even even in de gaten houden dat we live gaan schaken naar, naar Peking, hè? Wat er ook gebeurt. Goed, goed uh, zal ik met, met evenementagenda be beginnen? Ja, doe maar, doe maar. Gegeven... Wat hebben we die al van schat? Nee, nou ja, dat hebben we niet, denk ik. Maar goed, we, we beginnen met even met musical in, want musical in uh, begint per 1 maart in theater de Krocht een projectkoor. Het is een vervolg op de kerstkoor daardoor de lockdown in december noodgedwongen gestopt moest worden. Nu is het de bedoeling om gedurende een aantal weken te gaan werken aan een lenteconcert... met nummers die iets meer met het weer te maken hebben. Gedurende 12 tot 14 weken worden met het koorleden diverse nummers ingestuurd... en als afsluiting volgt er een optreden in de krocht. Iedereen is welkom, vrouwen maar ook mannen. Je hoeft niet uh, heel goed te kunnen zingen. Gezelligheid staat voorop. Er wordt, uh, er er wordt tweestemmig twee stemming gezongen vanaf bladmuziek... maar je hoeft geen noten mee te, meer te kunnen lezen. Het instuderen staat onder leiding van Arjan Buscher... bijgestaan door pianiste Maria Nik Nikivorov. De, repetitie, de repetities zijn op dinsdagavond van half acht tot half tien in de krocht... Om binnen te komen is een geldige QR-code vereist. De kosten bedragen 40 euro voor het hele project. Aanmelden en informatie kan bij Elsa Visser. Haar mailadres is Apenstaatje elzavisserapenstaatjecasema.nl uh, Het is uh, niet zo, zoals eerder vermeld op 16 februari... maar op woensdagavond 23 februari... ...wordt door Team Service Zandvoort een sportdebat georganiseerd. In het clubhuis van de Zandvoortse hockeyclub gaan politici in debat met sportbestuurders en sporters. De Belangenorganisatie organiseert met enige, regelmatig, eh, enige regelmaat het radioprogramma Sportcafé Zandvoort op de lokale radio ZFM. Daarin worden gasten uit de lokale en de gewone sportwereld uitgenodigd... ...om over hun ervaringen te spreken, vaak aan de hand van een bepaald actueel thema... Ook deze keer gaan de sporters en sportbestuurders in gesprek... maar dan met een afvaardiging van de politieke partijen... die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16 maart. Het debat vindt van 7 uur tot 9 uur s avonds plaats... in het clubhuis van de Zandvoortse hockeyclub... en zal worden geleid door BNR-sportpresentatrice Annegreet Haars. Het debat zal rechtstreeks te volgen zijn via een livestream. Dus niet op 16 februari, maar op 23 februari is dat zover... Verder hebben we natuurlijk de beelden, het museum, de beelden, de bewegende beelden. Een expositie in het Zandvoortsmuseum en ook daarbuiten. Dus ga daarvoor even naar de website van het Zandvoorts Museum, www Zandvoortsmuseum, www.standvoortsmuseum.nl. Ook Classic Concerts begint weer met concerten. Kijk daarvoor even op de website www.classicconcerts.nl Het Zandvoorts Mannenkoor zal natuurlijk ongetwijfeld ook achter de schermen alweer druk zijn met uh, oefenen. Dus Dus ga daarvoor even naar hun website. En dan hebben we nog natuurlijk Hildering... En natuurlijk ook nog jazz in Zandvoort voor de meest actuele ontwikkelingen. En dan gaan we naar China. We kunnen hem niet helemaal live uitzenden. Maar met een hele kleine vertraging gaan we uiteraard de rit van onze eigen Kimberly Bos volgen. Dat allemaal tijdens de skeleton daar, daar in China. Ja, eens even kijken wat daar allemaal gaat gebeuren op de baan. ...tijdens de rit van onze eigen Kimberly Bos. ...haar tweede Olympische Spelen. Vier jaar terug maakte ze haar debuut en werd ze achtste. Maar in de jaren tussen Pyeongchang en Peking is ze telkens beter geworden. En dit jaar is het beste jaar uit haar carrière tot nu toe. Ze won de wereldbeker. Is een van de favorieten op goud op deze winterspelen en mag het nu laten zien... Elke run ging het beter dan de vorige. In de derde afdaling ging ze in 1.0186 naar beneden. Start iets langzamer dan in de vorige afdalingen met 5.16. Maar hoe gaat het in die eerste bochtensectie? Voorlopig prima. Lijkt de ideale lijn te hebben gevonden. Goede snelheid. De muur wordt ontweken. Het gaat goed voorlopig met Kimberly Bos dit nu vasthouden. Daar iets te ver naar de linkerkant, maar ze komt er goed doorheen. Zit op die ideale lijn. Keurig Kimberly Bos. En nu verder. 114 km per uur. Het moet harder. En het zal ook harder gaan. In die spiral. Op weg nu naar bocht 13. Daar is de muur. Kleine botsing. Hoeft niet erg te zijn. Snelheid neemt toe. Kimberly Bos. Voor de afdaling van haar leven. Op weg misschien wel naar een Olympische medaille. Bocht 13. Hard de muur geraakt. Snelheid is hoog hoor. Snelheid is goed. Kimberly Bos komt beneden. In 1 87 ze is de nummer één. Wow. 1 nummer 1 Het blijft gewoon spannend, een hè, zoiets, Albert-Jan. Uh, dan in haar derde afdaling. Bah, een honderdste. Maar het is stabiel, het is constant en het is snel. Maar is het snel genoeg? Nou ja, bijna live uh, uitgezonden. Inderdaad, de race van uh, onze eigen Kimberly Bos. En nou is het uh, afwachten. Verder uh, hoe dat allemaal gaat uh, verlopen. We houden het in de gaten bij deze aflevering van Zandvoort op zaterdag. Zingen van Wild Sherry en Play That Funky Music. Zodat ik weer uh, meer nieuws vanuit China. We houden het nog heel even spannend uh, over Ja, uh, Oké. Okay. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Gewoon uh, blijven luisteren, hoor je er meer over. Hè? Over het Skeleton, uh, al daar uh, de gegrande finale. Die momenteel gaande is. Eerst onder meer deze van en uh, Fisher. De zing van Climbing Fisher en Love Changes Everything. Ja, dat is aankomende maandag hè, met Valentijn. Uh, Love Changes uh, Everything. Maar eerst gaan we uh, naar China toe. Want uh, ja, daar is een uh, heel, heel, heel tevreden Kimberly Boss aanwezig uh, op, John. Ja, want het is, het is historisch wat hier gebeurd is. Want uh, Kimberly zette de snelste tijd uh, neer. Uh, ja, aan het eind zit natuurlijk altijd de ontknoping. Want toen kwamen we alle grote favorieten nog aan, uh, uh, aan, uh, aan de start. En uh, met nog uh, 1, 2, 3 uh, uh, met nog drie uh, uh, skeletonsrijders te gaan, was zij de vier naar laatste en uh, de snelste tijd neergezet overal. Maar uh, toen kwam uh, Valentina Mar uh, ik kan het niet juist spreken. Martina Margarua uit Italië. Dia. Uh, maar die uh, haalde het dus niet. Waardoor, uh, en ook uh, Nicole uh, Silveira uit Brazilië haalde het niet. Zodat in ieder geval Kimberly in ieder geval een medaille had. Maar ja, toen kwamen er nog twee grote favorieten uh, aan de start. In de eerste instantie, de laatste, was het Jacqueline Narakot uit Australië die de baan inging. En die was sneller dan Kimberly, dus die nam haar plekje over. Dus Kimberly zakte naar de tweede plek. Maar ze had in ieder geval al een medaille. Maar toen kwam nog Hanna Nijsen uit Duitsland. En die was nog weer sneller dan de Australische. Dus Kimberly, uh, ja, dat is historisch gewoon. Uh, het eerste brons uh, voor de Nederlandse skeletonrijdster Kimberly Bos is een feit. Ze werd derde. Dat is een hele mooie prestatie. Uiteraard van harte gefeliciteerd daarmee. Ondanks dat we natuurlijk eigenlijk veel liever goud wilden hebben. In dit geval is de brons is de briljant. Je, Je zag hoe blij ze was. Brons is goud. Ja, ja, ja. Voor, ja. Voor, voor, voor Nederlandse begrippen is het gewoon goud. Geweldig. Goed nieuws vanuit China inderdaad. De brons tijdens inderdaad de skeleton door Kimberly Bos. Een hele mooie prestatie. Aankomende maandag is het, is het tijd voor Valentijnsdag. A wannabe your lover hoort daarbij. Komende maandag 14 februari. Ja, dan is het Valentijnsdag, hè? En dan, ja, sommigen hebben wel zoiets van... I wanna be your lover. Uh, en Prins, uh, die heeft er een hele tijd geleden een hit uh, mee gehad, inderdaad, uh, met die single. Nou, Kimberly Bos, uh, net uh, brons tijdens het uh, skeleton uh, daar in uh, China. We gaan even naar de medaillelijst kijken, uh, albert Op plek nummer 1 op dit moment uh, Duitsland... Uh, met mijn liefste 8 gouden medailles. Op plek nummer 2 Noorwegen... Plek nummer 3 is er voor Amerika. En wie vinden we op plek nummer 4? Dat ga je ons nu vertellen. Ja, Nederland. Ja, ja, ja, plek ja. nummer 4. Met uh, vijf gouden medailles. We hebben vier uh, zilveren medailles. En twee uh, bronzen medailles. Nou, een hele mooie prestatie dus uh, voor uh, Nederland uh, daar in uh, China op dit moment. En we zijn nog niet aan het einde, hè, natuurlijk. Lasciatemi cantare. Da komt u weer aan, uh, Albert Jan. Ik so zeg uh, pizza. Buongiorno, Italia, gli spaghetti ardenti. E' un partigiano come presidente. Con l'autoradio <laughs> sempre nella mano destra. Un canarino sopra la finestra. Buongiorno, Italia con i tuoi artisti.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 Gaan we gaan, gaan we gaan, gaan we gaan, piano Lasciatemi, cantare, we sono gaan sono gaan, gaan we gaan, che non si spaventa, con la crema da barba lamenta, con un vestito cessato sul blu e l'amo viola la domenica in tv, tutto in Italia col caffè ristretto, le carte nuove, primo cassetto, con la bandiera in una 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Maria, cogli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare, con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare. Ik kan niet niet meer. Ik kan En als we vanuit de studio en de tolweg Tina op dit moment naar buiten kijken, dan lijkt dat wel zomaar. Maar dat is het toch niet hoor, want het is uh, best nog wel frisjes, Maar we draaien wel een hele zonnige plaat voor je. Dat was Toto Cotugno en uh, Italiano. Lekker aan de pizza, of aan de pizzapunten uh, Albert-Jan? Nee, hele pizza. hele pizza. Hele pizza? Ja, krijg jij die op, een hele pizza? Yes, no, no. Oh, ja, zeker. nou en nog. Ja, oké. Ik had ook eigenlijk uh, niet anders uh, verwacht. Uh, nou, we gaan uh, uh, van de punten uh, of een hele pizza... gaan we over naar, uh, uh, naar Hans Hoogdorren. Ja, klopt, want op gepaste wijze... heeft de Vereniging Bedrijventerreinen Zandvoort, VBZ, in het kort afscheid genomen van voorzitter Hans Hogedoorn. In het bijzijn van eigenaren en huurders van het bedrijventerrein en vrienden... werd hij door het gemeentebestuur uitgebreid bedankt voor bewezen diensten. Hogedoorn heeft veel voor de vereniging betekend. Hij heeft van de vereniging een bloeiende club gemaakt... waar rekening mee wordt gehouden. Hij heeft aan de wieg van tientallen van vele e initiatieven gestaan... en zo heeft hij onlangs nog het initiatief genomen... om het doortrekken van de Herman Heijermansweg bespreekbaar te maken bij de gemeente. Het volledige college van BMW was aanwezig... evenals het bestuur van de VBZ, dus de Vereniging Bedrijventerrein Zandvoort... De, ondernemersverenig, de ondernemersmanager Janneke van Ouden... en voorzitter van ondernemersbelangen Zandvoort, OBZ, Dick Hulzebos. Als waardering voor zijn diensten kreeg Hogedoorn uit handen van wethouder Ellen Verheij... de plaatselijke waarderingsspeld opgespeld... Hoogendoorn kreeg in 2014 het verzoek van het toenmalige bestuur van de VBZ om de voorzittershamer over te nemen. Dat heeft hij met verve gedaan. Nu, acht jaar later, gaat hij genieten van zijn pensioen, hetgeen hij eigenlijk nooit of in ieder geval te weinig heeft gedaan. Zijn beoogde opvolger is voormalig strandpachter Hanneke Mel. Zij zal binnenkort worden gepresenteerd als de nieuwe voorzitter van VBZ. Nou, uh, ook uh, van onze kant, uh, Hans, uh, ja, gefeliciteerd met je waarderingspeld en voor je tomeloze inzet. En geniet lekker van ja, je geniet. pensioen ja, Ga eens genieten, ga eens genieten, man. Dat bedoel ik. Geniet ervan, Hans. Kom op. summer wind came blowing in from across the sea it lingered there to touch your hair and walk with me all summer long we sang a song and then we strolled That golden sand Two sweethearts And the summer wind Like painted kites Those days and nights They went flying by The world was new Beneath The blue umbrella sky Then softer than a piper man One day it called to you I lost you I lost you to the summer wind gone And still the days Those lonely days They go on and on And guess who saw The summer wind. The summer wind. Warm summer wind. The summer wind. Wat een mooie he, deze van uh, Frank Sinatra in The Summer Wings. We gaan op naar het nieuws zijn weer van 4 uur in de. Uh, Daarnaast zijn we er nog één uur lang met Zandvoort op zaterdag. Graag tot zometeen.